Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rusland zijn al honderden demonstranten opgepakt. Door het hele land gaan mensen de straat op omdat ze het niet eens zijn met de arrestatie van oppositieleider Navalny. De tegenstander van Poetin werd vorige week opgepakt toen hij terugkwam uit Duitsland. Daar lag hij in het ziekenhuis nadat hij was vergiftigd. Volgens onze correspondent steunen steeds meer Russen Navalny. Veel mensen die, die eerst niks van hem moesten hebben, die zijn nu toch kwaad om die vergiftiging en op de manier waarop Navalny afgelopen uh, zondag is gearresteerd. Volgens een laatste opiniepeiling kan hij voor zijn acties rekenen op steun van 20% van de Russen boven de 18 jaar. Door het hele land worden duizenden demonstranten verwacht en ook in Amsterdam wordt vanmiddag gedemonstreerd. Italië heeft TikTok voor sommige gebruikers geblokkeerd... na de dood van een meisje van tien. Ze deed waarschijnlijk mee aan de Blackout Challenge... waarbij ze probeerde zichzelf zo lang mogelijk te verstikken. Gebruikers die niet hun leeftijd hebben geverifieerd... kunnen de app voorlopig niet meer gebruiken. De politie heeft uit een huis in Middelburg... elf verwaarloosde katten gehaald. In het huis hing een gigantische pislucht... en de klinken van de deur zaten onder de kak... Alle katten zijn door de politie naar een dierenarts gebracht. Daarna wordt er een nieuw plekje voor de beestjes gezocht. En alvast een klein voorproefje voor vanavond. Een stukje klassieke muziek. Vanaf vandaag gaat het concertgebouworkest iedere avond als de avondklok ingaat een concert streamen via Instagram. Avondklokconcertjes heet het project. Want volgens de directeur van het orkest hebben we klassieke muziek meer dan ooit nodig. Goed luisteren naar mooie muziek. Ja, daar worden heel veel mensen gewoon blijer, rustiger. Uh, nou ja, je krijgt er zo verschrikkelijk veel energie van. Het weer nog op veel plekken is het bewolkt en kan er een buitje vallen, soms zelfs met natte sneeuw. Het wordt vandaag maximaal zo'n 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt wat vertraging als je over de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom rijdt. Tussen rijn en de aansluiting met de A4, 3 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 1941, als hij in 1943 gedetineerd was in de Scheveningse strafgevangenis op beschuldigingen van anti-Duitse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 ...op 5 april 1886... ...en overleden in Den Haag... ...op 9 april 1944. U kent hem waarschijnlijk beter dan... ...aan uh, beter onder zijn artiestennaam Willy Derby. En u hoort hem nu met de moeder... ...de moeder van. Wie maakt om een hoedje... ...het grootste kabaal? Wie draagt op een schoolkind haar roken? Wie zwemt globaal... zomaar maar over het kanaal? Wie bokt vader... glad van de sokken?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 Wie danst nog de charles, stond s'nachts in haar bed? Liefst boven op vaders, de Wie is voor geen tempsie of te niet benauwd? Wie slaat af en toe zelfs de huisbaas nog En vraagt hem dan glashard een tientje terling? Dat doet door je moeder, je moeder alleen.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 Je moeder alleen. Wie gaat tegenwoordig zo heerlijk gekleed? Zo mannelijk dat komt ze soms nader. Je vast eerste tijd in de verte niet te weet. Wie aankomt je moeder of vader? Wie trapt er het vrouw zijn als vrouw in een hoek?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 Maar wees overtuigd dat het zo toch niet gaat... ...daar zullen wij mannen voor wechten. Ook keer weer terug bij de wieg van je kind... ...ik zweer dat je daar waar geluk slecht bij vindt... ...dan zingt Holland zonnige jeugd als voorheen... ...het schoonste paarden is je moeder alleen.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 Ik heb mij gesteld, maar mij zien. Ik, ik. heb jou. Je tintelende ogen schat, reusachtig kind, wie doek je van de rijkdom. Ik heb je jou.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 en hoe mijn schat de benen heeft genomen. Ik dacht meteen ik hang me op, maar ik had alweer rust erop. Want in de hele buurt bevonden zich geen bomen. Ik ging als een vriezende leeuw keer. Mijn moeder zei je eet niet meer, dat deed me deugd.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 We hoorden een veelgedraaide artiest hier in dit programma Zandvoort. Uit Zandvoort. Het was Doris met op mijn oude regia's. Daarvoor hoorde u Louis Davids met. Maar ik heb jou. Zie Zandvoort, lokaal omroeper uit de badplaats Zandvoort.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 Grote vier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 Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol maar zij heeft ons die monsterkeuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd af, smelt toch niet zo pijn, alsof er kleine vingertjes van vliesproketjes zijn. Loïse, zit niet op je nagel te bijten. wacht, dat bijten, je vinger verslijtend, wacht, pa, wat wie is Louise? Oh, met dat bijten, hou, oh, anders gaat je een strop, Je kleine vingertjes, Zit toch die lollies, lieve Bob. Louise zit niet op je nagel te bijten, wacht, pa, wat wie is Louise? Louise kreeg verkeering met een leuke jonge man.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 Het Afrikaanse lied moet ik zeggen, Bobbyaan Klim die Berg...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 Ik ben boos op de maan. Zo zuiver als glas, En het was in het dorpje bekend Dat zij de beste van hele koor was Ze had dan ook zeker een prachtgeluid Zo zuiver en helder van toon Wanneer ze maar zong liep het dorpje uit Het was dan ook werkelijk schoon Ze zong zo mooi de tweede stem De tweede stem, de tweede stem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 dat zingen is werkelijk perfect Ze zong zo mooi de tweede stem De tweede stem, de tweede stem Ze zong zo mooi de tweede stem De tweede stem zal zijn Zo zongen ze samen een maand of acht En vroeg hij haar eindelijk op vrouw Ze keek hem eens aan en ze zei heel zacht Maar lieveling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 In de jaren die daarop volgden nam het succes af. En bleef ze een graag geziene gast in het Nederlandse snambelcircuit. En Imka Marina is behalve zangeres ook buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze voltrekt huwelijken, zowel in haar trouwkapel te Midwolde als door het hele land. Ik weet niet of ze het nog doet, maar uh, ja, hè, misschien leuk voor iemand die u kent die nog wilt trouwen. Kan allemaal. U hoort er nu, Imka Marina, met Vino. Waar blijft de wijn? Mijn leven is een story, zonder veel glorie.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 tevoren.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 Melancholie. U luistert ja. naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Zo'n een breester ding u een leper van een kleine vrouw.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 Cut the straw.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 De werkelijke naam was Helena Kokpolder en later Helena Janssenpolder... Nederlandse volkszangeres en samen met haar gabber Johnny Jordaan... maakte zijn aanspraak Doet geld op de Bovema-titel... De beste stem van de Jordaan. U hoort er nu, Tante Lene. niemand als jij. Zandvoort. Uiteraard volgende week. Zaterdag. Aanzender Zaterdag. Kan ook natuurlijk. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik ben er uiteraard volgende week weer. Dus 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne dag. Ik laat u achter met ja-zuster, nee-zuster. was natuurlijk in de jaren 60...